De bergtrui. Maar hij weet in elk geval dat hij eraf moet. Sylvester Schmid met Ivan Basso in zijn wiel. Pierre Hollande daarachter. De verrassende man van Europa. Kan ook goed klimmen hoor. Die man daar in het groen. Die gaan er nu overheen. Het peloton slokt de eerste koplopers. De koplopers van het eerste moment op. En daar zit Kevin de Weert ook nog heel netjes bij hoor. Tenminste, dat moet Kevin de Weert wel zijn. De beller van Quickstep. Die ik daar helemaal een beetje op het midden van de weg mee zie klimmen bij de eerste voor zo goed klassement gereden. En het is ook wel een, een dark horse, een zwart paard. Voor weer een goed algemeen klassement. De Weert zit daar volgens mij dus ook nog bij Roach. Zit er in het gezelschap van een ploeggenoot een meter of tien achter. Daar weer een meter of tien achter. Philippe Gilbert dansend op de pedalen als een volleerd klimmer in het gezelschap van Chris Anke en de oude Russische krijger Vladimir Gusev van uh, Katusha. Maar dat volgt dan inmiddels al wel op een seconde of twintig van de groep gele trui. Wij zitten dus even achter die groep, Philippe Gilbert, maar die rijden toch in het uh, hoog tempo ook hier omhoog. Maar die gele trui en zijn makkers en dus uh, de gebroeders Slek ontwikkelen daar een hoog tempo, Gio hier vooraan. stond weer een Hollander op de weg, en een Hollander met een fototoestel, en die dacht ik maak even een foto, ga midden op aan de kant van de weg staan, met mijn fototoestelletje omhoog, en Ivan Basso, die kon net op tijd bukken om in ieder geval dat fototoestel niet te raken, en zo zul je altijd zien, er zijn een hoop domme mensen langs het parcours laat ze nou toch eens gewoon aan de kant blijven staan. Basso dus met uh, in ieder geval daarvoor op uh, in dat uh, groepje waar we ook nog Frank Schlek keurig zien rijden. Daarachter uh, zien we dan uh, Contador rijden. En zo schuift dat hele zaakje naar voren. Uh, de kopman van Kofidis, Rein Taramee, zit er ook nog bij. Laurens Tendam zit er nog bij. En zij zijn in achtervolging op de koploper. Stand van zaken in de wedstrijd. Twee koplopers. Samuel Sanchez, de Olympische kampioen en Jelle van Endert op 49 seconden. Dat uh, eerste pelotonnetje met de gele trui drager, Thomas Vecler. En wie pak jij weer op, Sebas? Wij zitten nog altijd achter uh, Nicolas Roach. Contador zit er in ieder geval dus nog bij. Andy en Frank Sleck zitten nog bij uh, bij die grote groep met favorieten. Ten Dam zien we daar nog steeds uh, zitten. En nu uh, is het een enorme chaos op eventjes Leipheimer. Klimt er ook nog steeds goed mee. Die moeten we ook niet vergeten, hè? Die uh, Amerikaan. Die op, uh, met altijd die typische stijl. Beetje zo in elkaar gedeukt, In gedoken. Die moeten we ook niet vergeten. Leipheimer gaat ook nog steeds goed mee. En Cadel Evans. Evans ook nog steeds netjes meeklimmend. Hier op de flanken van Loes den Tussen dat uh, publiek door. Maar komt er nog een aanval van bijvoorbeeld contador Of Andy of Frank Slek. Of blijft het kijken naar elkaar. Tom Danielson. Die zit er ook nog bij. Uh, die zie ik nu ook met het rug nummer 52. Dat uh, kun je dan toch wel de kopman noemen. Van... Uh... Team Garmin op dit moment. Omdat hij in ieder geval Prins Heerlijk in dat groepje zit. En ook geen, ja, geen tekenen toont dat hij zo meteen gaat breken. Het is toch wel knap hoor. Dat die renner er nu ook bij zit. Want ook die ploeg. Ja, heeft toch een aantal mannen die kopman genoemd kunnen worden. En ze zijn David Sebrisky als gangmaker in elk geval al kwijtgeraakt. Ik zie Koenego daar ook nog gewoon rustig in dat groepje rijden. En dan die Sylvester Schmid die wat tempo blijft maken voor Ivan Basso. Met die eeuwige glimlach op het gezicht. Hij is er weer hoor. We zagen hem niet in die, tourweek, die eerste toerweek. Maar nu is hij er weer. Terwijl wij nu ook kijken naar Samuel Sanchez. Een beetje duizelig worden van de cameraman. Die even zijn camera draait. Maar Samuel Sanchez met Jelle van Ender. En die voorsprong die loopt op. Omdat er geen aanval komt vanuit die groep. Wie maakt zich klaar voor de aanval vanuit het grote groepje? Kijken, kijken, kijken. Maar voorlopig wordt er dus nog niet gekocht als het ware in de laatste. De laatste zes kilometer van de klim naar uh, Loes Ardiden. Dat uh, bord zien we zojuist waar we tussen de campers doorgaan. Langzaam maar zeker de mist weer een beetje induiken. En we nog al altijd achter het uh, plukje zitten met Gilbert. En daar uh, net ietsje voor Nicolas Roach. Verwoede, verwoede pogingen zien doen om terug te keren naar voren. John LeLange wil er uh, graag langs. De ploegleider van uh, BMC. En die zit onafgebroken in uh, de communicatie te Praten Ongetwijfeld met Kedel Evans. Ik ben benieuwd wat hij allemaal doorgeeft aan de kopman van BMC. Of ga, kan hij nog gaan aanvallen of gaat hij volgen? Net als de slekjes doen en net als Contador voorlopig doet. Even de officiële samenstelling van die eerste groep met favorieten zoals we hem krijgen hier van de tourorganisatie. Contador, de beide slekjes. Tendam, Danielsen, Leipheimer, Basso, Schmid. Perrault van AG2R. Oeran, de, de Colombiaan van Team Sky. Kevin de Weert, Jeannesson, Fransman. Dan Evans, Tarame, Cunego, Vecler, Pierre Roland en Trofimov. Dat zijn de mannen die gemeld worden in dat eerste groepje. Het groepje dat inmiddels buiten de minuut al zit. 1 minuut en 6 seconden. Achterstand op Sanchez en Van Endert. Sanchez en Van Endert is aan de leiding. En misschien komt daar dan dus inderdaad wel de winnaar uit door die status quo in die groep met favorieten. Die groep met favorieten, behoorlijk uitgedund dus. En die groep met favorieten waar Nicolas Roach... voorlopig maar niet in kan terugkeren. Die hangt echt al minutenlang op een meter of 200... achter die groep waar Laurence ten Stendam in een van de laatste posities zit. Smit is dus aan de leiding. Basso in tweede positie. Dan Thomas Verclair met een van die ploeggenoten. Roland is dat natuurlijk achter hem aan. En die kijkt even schuin naar achter. Dan kijkt hij in het gezicht van Alberto Conta. Door. En daar Frank, uh, schuin achter zit Frank Slek met dat iets andere shirt. Die band eroverheen te teken dat hij de kampioen van Luxemburg is. Maar Tendam gaat nog prima mee in deze groep. De groep die het bord heeft gepasseerd dat er nog 5 kilometer te klimmen is tot de top. Maar dat is niet het officiële bord van de ASO. Dus de finish, Gio, ligt nog iets verder weg. Ja, zeker. De finish ligt nog iets verder weg. En die twee, ja, ze lopen steeds verder uit hoor. 1 minuut en 9 seconden. En dat komt gewoon omdat de favorieten mekaar in het uh, oog houden. Ieder heeft zijn eigen belang. Rein mee bijvoorbeeld, de Est, daar weten we van dat hij jaagt op de witte trui. En die zal die zeker gaan overnemen van Robert Geestink, want die zit ver. Ver hierachter in een groepje. We weten niet eens wat de precieze achterstand is. Maar Geesink, als we hem zagen op het moment dat hij loste... dan wisten we wel dat hij veel tijd gaat verliezen. Taramee, toch wel degene die dichtbij zit. Jeannesson, ook een man voor die witte trui. Die zat ook een redelijk kort van Geesink. Maar daarmee was in elk geval de dichtstbijzijnde belager. De achtervolgende groep op dit moment onder het pano door van de 5 kilometer. Nog vijf kilometer voor Sylvester Schmid. Voor Basso, voor Thomas Leclerc en al die anderen. Vijf kilometer nog, dus inderdaad uh, tot uh, de top. En uh, ietsje uh, daarachter uh, komen ze dan onder het bord door. ook... dat het nog uh, vijf kilometer is tot uh, de finish van deze etappe. Ten Dam nog altijd in een van de laatste posities in deze groep. Maar hij draait nog altijd mee in die groep Gele Trui. Smit onveranderd aan de leiding. Basso in tweede positie nog steeds. Dan het geel van Leclerc en dan een paar posities naar achter. De de favorieten voor de Tour, zoals Andy Sleck, zoals uh, natuurlijk Alberto Contador. Maar er wordt gekeken en gekeken nog altijd. Die kleine Leipheimer, die nu de eer hoog moet houden voor Radio Shack, zit helemaal aan de binnenkant. En die moest daar even een klein duwtje uitdelen, volgens mij aan Frank Sleck, om niet in het gootje te rijden. En om op die manier niet in het gras terecht te komen. En waar zit Cadell Evans? Ik zoek Cadell Evans. Die zit wat verder naar voren, schuin achter de gele trui van Thomas Veclaire. En aan de andere kant heeft hij dan Alberto Contador voor hem. Het is tempo rijden. Boven de 20 kilometer per uur in deze beklimming van Loes Ardiden. Maar aangevallen wordt er nog steeds niet. Aangevallen wordt er nog steeds niet. En dat is goed nieuws voor die twee mannen voorop. Voor Samuel Sanchez en Jelle van Endert. 1 minuut en 13 seconden is het verschil. En als ik kijk naar de erenlijst van Jelle van Endert. Ja, dan zie ik dat hij één keer de Ronde van Spanje heeft gereden in 2008. Toen werd hij 101 Ja, Het is geen echte klasse mensenrenner. Maar hier laat hij zich gewoon in een bergetappe toch uh, van voren zien. Dit jaar niks gewonnen. Wel goede uitslagen gereden. In de Waalse Pijl bijvoorbeeld werd hij zesde. Dat zegt toch wel genoeg? Dat betekent gewoon dat hij behoorlijk goed kan klimmen. Luik was Luik zeventiende. Ging hij dus ook goed mee. In uh, Lyon kwam hij uh, als zevende aan in de, de etappe van de uh, dauphiné Libéré. Hij werd daar 77ste in het eindklassement. toch Ook geen echte hoogvlieger. Nee, hij heeft uh, drie koersen... Heeft hij gewonnen in zijn leven. Waaronder de Vlaamse pijlen en de Grand Prix Waregum. Dat is een wedstrijd voor belofte. En nu zit hij gewoon op kop. Samen met Samuel Sanchez. En daarachter. Wat gebeurt daar allemaal? Daar gaat het tempo weer iets omhoog onder leiding van Smit. En nu gaan we aan de rechterkant. Ja, nu gaat het beginnen. Andy Slek. He he. Het is begonnen. Andy Slek gaat op de pedalen staan. Dus even kijken. Dan schuift Cadel Evans een beetje. Of meteen in. Alberto Contador schrijft. Laurens ten Dam moet er daardoor heel lichtjes af. Net als Kevin de Weert Schmied, Sylvester Smit heeft zijn werk gedaan. Staat geparkeerd hier voor ons. Smit is er dus af. Maar de aanval is er gekomen, Gio. De aanval, eindelijk. Eindelijk een aanval van Frank Slek. Frank Slek is de eerste nou ja, die de lont in het kruidvat steekt. Maar hij wordt gepareerd door Ivan Basso. Zoals we dat kennen van Basso. Op zijn eigen tempo. Maar ik vertrouw Contador niet hoor. Die zit slingerend op de fiets. En daar gaat hij hoor. Contador met de tempoversnelling. Evans in het wiel. Hij trekt nog niet vol door. Alberto Contador. Maar je ziet aan hem dat hij het zo meteen wil gaan proberen. Frank lekker alweer teruggepakt. Voorsprong van die koplopers terug tot 1 minuut en 7 seconden. Allemaal in de laatste 4 kilometer. Ja, Alberto Contador, de man die zoveel last had van zijn knie. En die twijfelde, gaat hij het dan daar toch proberen. En die gele trui, die kleine Thomas Claire, ja, je kan het een irritant ventje vinden of niet. Zit daar ook gewoon nog steeds bij. Leipheimer op een paar meter. Taramee daar weer een aantal meter achter. En Laurens Stendam in het gezelschap van uh, Kevin de Weert. Daar een meter of tien achter. Maar Thomas Verkler... Klampt zich vast bij de slekjes. Bij Contador. Tenminste zo lijkt het hier van achteruit. En wil voorlopig nog van geen wijken weten. Er is niemand die wegkomt daar vooraan. We zien Andy Slek daar voorop rijden. En dan gaat Frank weer. Frank Slek weer in de aanval. En Contador is de eerste die er achteraan springt. Frank Slek, die uh, kijken of hij even doorzet. Of dat hij bij zichzelf denkt als hij Contador in het wiel krijgt. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Want dat betekent dan dat je Andy eventueel gaat lossen. Cadel Evans op de voor hem bekende manier, sluipend mee in het wiel van Contador. Dan zien we Pierre Holland. dan zien we de gele trui van Thomas Vecler, dan Andy Schlek, dan Ivan Basso. Zo gaan die mannen achter elkaar naar boven. En dan zien we dat de voorsprong nog steeds rond de 1 minuut en 9 seconden gaat. Het spel tussen de grote favorieten is begonnen. Ook Koenigo kan daar nog volgen. En dan kijken ze elkaar weer allemaal aan. En praten Frank en Andy Schlek even met elkaar. Zij praten met elkaar. Basso neemt het commando over. En die maakt dan weer tempo, maar het is geen demarage van Ivan Basso. Dus de groep dunt wel steeds verder uit. Jij moet toch denk ik de een na de ander oprapen daar. Ja, ten dam is het dus af met uh, Rijn Tarame en met uh, Kevin de Weert inderdaad. En wij uh, hebben dan hier Jean-Christophe Perrault. Ja, die was er natuurlijk ook nog bij van A.C. R. Voor ons rijden, de oude uh, Lotto-man, de voor... daar reed die vorig jaar, dat viel tegen. En dan kijken we verder naar voren en dan zien we dat elite groepje. Zoals uh, uit Uiteindelijk dus zijn overgebleven met elkaar. Met Andy en Frank Slek. Ja, dat is het geluk dat Andy Slek dit seizoen heeft. Dit jaar heeft in de Tour. Vorig jaar was Frank Slek uitgevallen zijn broer. Door die val in die kassei etappe Maar nu heeft hij weer hulp aan zijn broer. En dat zie je misschien dan toch wel weer in deze etappe. De weg draait prachtig omhoog. Richting de top van Loes Ardiden. In de zet voor zo. Achter elkaar omhoog. En daar gaan de groten met elkaar omhoog. En die gele trui zit er nog altijd bij. De gele trui zit erbij in het tweede wiel. Hij zit in het wiel van Pierre Rolland. Kan ook aardige orgel spelen. Pierre Rolland die heeft de leiding hier toch uh, goed hoor. Die man van Europcar uh, die nog steeds kan werken voor zijn kopman Thomas Verclaire. Ongelooflijke luxe voor Verclaire in de groep met de favorieten. En dan ook nog een uh, goede ploeggenoot bij hem. Dan zien we daar Andy Schlek in het wiel. Basso staat even op de pedalen. Basso, heerlijke renner om naar te kijken. Ik moet het toch zeggen, een van mijn grote favorieten. Oké, okay, hij heeft eens een keer in de pot met verboden middelen gezet. Weten. Maar uh, inmiddels is hij alweer teruggekomen. heeft spijt betuigd. En nu rijdt hij toch weer uh, al jaren weer mee met uh, de goeien. En uh, doet hij toch ook goede zaken hier in de Tour de France. Maar we hebben nog steeds twee koplopers. Laten we dat niet vergeten. Want het gaat gewoon om de etappenoverwinning tussen Samuel Sanchez en Jelle van Endert. Want ze komen dichter en dichterbij. En we krijgen weer een aanval daar vooraan. Het is uh, Frank Select die weer wegrijdt. En nu krijgt hij wel een gaatje hoor. Er is niemand die meespringt. En hij zou wel eens een kunnen gaan toerijden naar die twee koplopers zoals we dat eerder ook al hebben gezien. Het zou toch wat zijn, zegt Frank Slek. Het zou toch wat zijn als die hier de overwinning gaat pakken? Frank Slek, dus in de aanval. Frank Slek in de aanval. En het is jammer voor Laurens Tendam. Want het gebeurde op een moment dat Tendam en Kevin de Weert langzaam maar zeker weer iets dichterbij kwamen. Dat elite groepje. Ze kregen het weer in het zicht. Maar ja, nu rijden die natuurlijk weer hard weg. Een etage hoger dan waar wij rijden. Frank Slek daar. Daar zien we hem rijden, in zijn eentje. En dan heeft hij inderdaad al een behoorlijk gaatje op de eerste achtervolgers. Op bijvoorbeeld de gele trui, op Contador, op Ivan Basso, op Evans die aan het kijken is. En op zijn broer Andy Slek die daar natuurlijk nog bij zit. Ik denk een seconde of tien Gio. Ja dat, zal, ja, dat zal het zeker zijn, want er wordt niet gereageerd erachter. Want het is nog steeds Pierre Roland die op kop rijdt van de achtervolgers. Met Thomas Verclaire in het wiel. En dan gaat Frank Slek, die toch ook al mooie dingen heeft laten zien in de Tour de de Frans etappe. Een alpen gewonnen. Onder andere zijn broertje. Andy was trouwens vorig jaar de winnaar van de eerste echte bergetappe Met aankomst op uh, Morzine Avourias. Maar goed, hij is er nog niet hoor, Frank Slek. Hij zal het gaatje moeten dichtrijden. Hij rijdt inmiddels op 58 seconden. Van de twee koplopers die inmiddels 2 kilometer nog maar te klimmen hebben. Jelle van Endert daar aan de leiding. Samuel Sanchez, de Olympische kampioen in het wiel. De Basken, ja, ja, ze worden gek hoor, die Basken. Wat juichen ze een? toe. En dan ziet het peloton het pelotonnetje, moet ik zeggen met de grote favorieten zitten inmiddels op bijna 20 seconden van Frank Slek. Frank Slek een aantocht dus. En uh, die gaat hard hoor die rijdt echt behoorlijk hard omhoog uh, hier op uh, Loes Ardiden waar het uh, drukker en drukker wordt natuurlijk naarmate we de top volgen met, uh, uh, voor de, na, na, naarmate we de top meer bereiken. Met al die gekke basken die ook ondertussen naar uh, televisieschermpjes aan het kijken zijn hoe Sami Sanchez het daar doet daar vooraan. Maar ja, Frank Slek komt eraan. Frank Slek komt eraan, Gio. Frank Slek komt eraan. En dan kijken we meteen naar het algemeen klassement. Hij heeft 2 minuten en 29 seconden achterstand op Thomas Verkler. Ja, ik weet het niet, hoor, of het kan in die laatste kilometers. Dan zou Verkler toch een echte ram moeten krijgen, wil hij hier uit die gele trui gereden worden. Maar als ik kijk naar Frank Slek op dat kleine verzetje van hem, op dat koffiemolletje, dan draait hij aardig door. Verkler nog steeds in die groep, maar tempo wordt nu gemaakt door Ivan Basso. Ivan Basso in dat shit van Lique Vigas. De man die de Giro liet lopen voor deze Tour de France. Om hier het nog eens een keer te proberen. Maakt dus, zoals je zei, een prima indruk in deze eerste Pyreneeën-rit. Waarin het helemaal is losgebarsten. En waarin Laurens Tendam de beste Nederlander is. Wij zitten eventjes achter Tendam. En als ik naar boven kijk, zie ik dat groepje. Dat elite groepje. Met daarvoor Frank Slek. En wat is het, die druk. En wat worden ze gek, die Basken. Maar kun kunnen ze gaan juichen of niet? Ja, ze kunnen denk ik wel gaan juichen. Sanchez en Van Hendert nog steeds vooruit. Maar het verschil met Schlek teruglopen na 43 seconden. Gaat zien drogen terug. 42 seconden nu. 41 seconden. Aanval trouwens bij de achtervolgers van Ivan Basso samen met Cadel Evans. En het lijkt erop dat Thomas Veuklair breekt. Veuklair moet op de pedalen gaan staan. Sanchez of Evans gaat ook weer op de pedalen staan. Contador kan nog volgen. Andy Slek kan nog volgen. Veuklair. Kan niet meer volgen. Leclerc blijft zitten. De gele trui in de problemen. Hij heeft het lang volgehouden hoor. Op deze Franse nationale feestdag. Deze 14e soeie, Thomas Leclerc. Dat uh, kleine mannetje in die gele trui. die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. hangt inderdaad op een aantal meter. En uh, terwijl wij Levi Luipijmen nu passeren. want die krijgt er ook een flinke patat. En dan zou je zeggen van jongens, rijd door. Evans die zo'n gebaartje maakt. in de richting van Ivan. Basso met zijn elleboog van pak nou over, maar Basso doet het niet. Nu wel hoor, Basso. Dan zat daar Andy slek in het wiel. Contador zat er ook nog bij. En dan kijk ik weer naar de koplopers. Ik zie die twee die inmiddels onder de boog doorkomen van de laatste kilometer. Wat gaat het worden? Een Overwinning voor de Spanjaard, voor Samuel Sanchez... in Baskische dienstrijden of voor Jelle van Enden. Oh, Of misschien toch nog voor Frank Slek. Maar die komt nu ook aan hoor, onder de boog van de laatste kilometer... Die komt dichterbij. Is binnen de halve minuut van die twee koplopers. En erachter, wat gebeurt daar? Ja, ik dacht dat ik die suite zelfs hoorde. 18 seconden maar zou dat betekenen. De achterstand van Frank Sleck. Maar dan heeft hij het wel heel snel dichtgereden. Ik kijk weer in etage ogen naar Thomas Leclerc Die over de schouder heen kijkt van, kijkt van Roland. Zijn ploeggenoot. Eens even luisteren. 40 seconden is de achterstand van de groep van Contador. En daar dan 10 seconden achter... Rijdt de gele trui van Thomas Verkler. Het zit allemaal binnen de minuut. De verschillen zijn klein. Maar Wigio gaat de etappe winnen. Ja, dat is Sanchez of Van Endert. Of toch nog slekker als hij erbij komt. Want ja, zo'n laatste kilometer. Er kan veel gebeuren als die twee mannen... Ja hoor, en nou praten ze met elkaar. Je ziet Sanchez in de richting van Van Endert roepen. Van joh, daar komt hij. We moeten doorrijden. Wij moeten gaan sprinten hier om de overwinning. Laat die Luxemburger nou niet bijkomen in zijn kamp. Ze kunnen hem zien aankomen, want het slingert haarspeelbochten. Erachter een vijftal. Evans, Basso, Andy Slek, Contador en Koenigo. En die vijf die blijven voorlopig bij elkaar. En daar komt Frank Slek. Hij gaat het gat dichtrijden, hoor. Hij gaat het uh, gat langzamer zeker dichtrijden. Terwijl ik even het idee had dat uh, bij het uitsturen van zo'n haarspelbochtje... komt daardoor even op een paar meter zat achter dat groepje van Andy Sleck. Maar hij sluit toch weer aan de gele trui. Komt daar weer ook dichterbij. Maar wie wordt het Gio? Wie wint de rit naar Luzadiden? 400 meter nog. Van Endert ziet als eerste het gevaar. En die versnelt dan. Van Endert met de versnelling. Sanchez in het wiel. Vlak daarachter Frank Sleck. Maar komt hij erbij of komt hij er niet bij? Haalt hij er of Haalt hij het niet? Ik denk niet dat hij... Die... Het, aalt. het ziet eruit dat hij breekt, je ziet het daar zijn gezicht. Hij zet vol aan en daar gaat Samuel Sanchez. Sanchez gaat de etappe misschien wel winnen. Van Hendert blijft in het wiel zitten. Nog 200 meter, nog 250 meter trouwens voor Sanchez en Van Hendert. En dan rijdt Sanchez weg. Sanchez, Samuel Sanchez gaat de etappe winnen hier. Ik word kortademig hier van de heile lucht, maar Samuel Sanchez niet. Die doet het nog gewoon. Op die laatste honderden meter. Samuel Sanchez na de overwinning. En ze worden gek hier met z'n allen. De Spanjaard wint de etappe. Hij is dus de opvolger van Lens Armstrong. Hierbovenop Luis Ardidén. Samuel Sanchez wint de etappe. Voor Jelle van Endert. Jelle van Endert nog net voor. Frank Slek en dan uh, Frank Slek en dan Sobass. Wie dan? Daarachter uh, dat groepje met Contador en met uh, Andy Slek. Het vuurwerk wordt ontstoken. Het vuurwerk wordt ontstoken door de Basken die werkelijk waar helemaal gek worden. Hier langs de kant uh, van de weg waar Levi Leipheimer net voor ons uh, nog knokt. Daar zien we daarvoor de gele trui rijden en dan Gio. Ja, dan krijgen we de sprint om de vierde plaats. Basso voor Cadel Evans, voor Andy Slek die bijna omvalt hier de dan is het Koenigou op 35 seconden. Komt dat door, verliest tijd. Komt dat door, verliest toch een beetje tijd. Het zijn maar een paar seconden, maar hij verliest gewoon wat tijd. Dus komt dat door niet zo goed als we dachten. En daar komt Thomas Wilkleer in zijn gele trui. Met een grimas op het gezicht. Hij geeft een handje aan Pierre Roland. Want hij verliest niet veel tijd door 53 seconden op Samuel Sanchez. Dus hij blijft gewoon in de gele trui. moet. Dan is hij we daar, Tom Danielson over de streep komen. De een na de ander komt over de streep. Tom Danielson op een dikke minuut, 1 minuut en 5 seconden. Dan komt de man van La Française, Dejeu, over de streep. Is dat Dejeunesson? Ik denk het wel dat die daar over de streep komt. En dan rapen we de een na de ander op. Maar Levi Leibhammer, ja jouw, die komt dan hier ook nog over de streep op 1 minuut en 28 seconden. Maar wat is het een prachtige finish geweest? Wat een aankomst hier. Wat een spanning ook. Met die Samuel Sanchez. Die wint 7 seconden voor Jelle van Endert. 10 seconden voor Frank Slek. 30 seconden voor Basso. En Evans. En de achtervolgers. En komt dat door? Hij verliest gewoon tijd. We moeten nog wachten op de eerste Nederlander. Die is nog niet binnen, maar die zal straks binnenkomen. Laurens Tendam. Hij verliest toch nog flink wat tijd, door. Op die laatste kilometers. Ik kijk, daar komt ten Dam aan. Ik neem hem nog eventjes mee. Laurens Dam komt hier onder onze commentaar. Positie door. En dan zien we samen met Kevin de Weert. Hij komt over de streep met 2 minuten en 10 seconden achterstand op de winnaar. Op Samuel Sanchez. Bravo, Sanchez. Het is 23 minuten over 5. En ik zeg het u toch maar even: we gaan naar het uitgestelde nieuws van 5 uur. Vanavond, BNN Today. Yes, colorblocking 2011. Mart is back on track. Roze, blauw en pastelgeel. Absoluut lelijk, maar wel heel bijzonder. Dit is Mart zoals jij hem graag ziet, hè? Ja, precies. Vanavond om half negen op Radio 1. En ik denk dat we na volgende woensdag gewoon weer... heel echt warm zomerweer krijgen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Worldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dal.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 NAVO vraagt Nederland deel te nemen aan bombardementen Libië. 70 meter hoge schoorsteen dreigt om te vallen door harde wind. En licht op Vlaamse snelwegen gaat uit. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen heeft Nederland gevraagd mee te doen aan bombardementen op militaire doelen in Libië. Hij deed zijn oproep in een gesprek met premier Rutte. Obviously. I encourage all allies that have aircrafts at their disposal to take part in that uh, operation as well air to ground strikes it's not a secret i have conveyed that message to the dutch government but i have conveyed exactly the same uh, message to to other governments het kabinet besloot onlangs de deelname aan de missie in libië met drie maanden te verlengen rutte sluit niet uit dat nederland daarna nog langer blijft hij zei dat nederland niet tegen de bombardementen is maar er nu niet aan meedoet volgens Rasmussen is het niet de vraag of Gaddafi vertrekt maar wanneer? Al dus de NAVO-topman. En als gisteren houdt de slechte weer Nederland in zijn greep. Aan de Keilenweg in Rotterdam dreigt een 70 meter hoge schoorsteen om te waaien. De politie. Ja, we hebben hier een uh, 70 meter hoge stalen schoorsteen... waarvan het bovenste gedeelte zo'n 25 meter scheef staat. Er zit een soort van knakje in. Nou, we zijn op dit moment alle opties aan het bekijken. Uh, wat zijn de mogelijkheden om dat bovenste gedeelte er veilig van af te halen? Het kan bijvoorbeeld zijn dat we dat met een kraan proberen naar beneden te halen. We gaan uit van het ergste. Hij kan ieder moment omvallen, maar we hopen het natuurlijk niet. Vanwege de regen en harde wind zijn er in het hele land evenementen afgelast. In Den Haag zijn bij een tramhalte twee voetgangers gewond geraakt door een afgebroken tak. Een van hen is zwaar gewond. Verder zijn er in Den Haag tientallen meldingen binnengekomen van wateroverlast. De boeren die zijn blij met de regen. De gewassen staan er volgens landbouworganisatie LTO redelijk tot goed bij reisorganisaties melden een stijging van het aantal last-minute-boekingen... van mensen die snel de zon willen opzoeken. Op Schiphol zijn sommige vakantiegangers gestrand. Door de harde wind kunnen niet alle banen continu worden gebruikt. De Britse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd... voor het afluisterschandaal rond de krant News of the World. Het is de 60-jarige Neil Wallace, oud-hoofdredacteur van de krant...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 De rechtbank gaf de twee verder een voorwaardelijke celstraf van acht maanden... en een voorwaardelijke boete van 1000 euro. Volgens de rechters heeft het Nederlandse paar het kind illegaal geadopteerd... en een originele akte vervalst. Twee kochten de baby destijds van een Belgisch stel voor 7500 euro. Het kind verblijft inmiddels niet meer bij het Nederlandse paar. Vanaf morgenavond brandt op de autosnelwegen in Vlaanderen veel minder licht. Van meer dan de helft van de ruim 1700 kilometer snelweg gaan de lantaarns voortaan uit andere delen van het Vlaamse wegennet gaat de verlichting alleen nog aan als dat nodig is vanwege de drukte of de veiligheid. De lantaarns zullen voortaan alleen nog permanent branden op de op- en afritten, gevaarlijke wegdelen en op de ringwegen rond Brussel en Antwerpen. Vlaamse wegennet was lange tijd volledig verlicht. De autoriteiten willen met het uitschakelen van een groot deel ervan geld besparen en het milieu ontzien. En dan het weer. Het slecht weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd, dus flink. Er staat een stevige wind met kans op zware windstoten. Morgen trekt de regen naar het noordoosten weg en breekt de zon vanuit het westen door. Met maximaal rond 21 graden wordt het een stuk warmer. Het weekend keren de bevolking en buien terug. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Onstuimig weer zorgt voor een drukke avondspits met 36 files bij elkaar opgeteld 156 kilometer. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Waarop paar opvallende onder meer op de A2 vanuit Utrecht. Na Eindhoven 7 kilometer langzaam rijden tussen knopend Empel en Bokstel Noord. Op de A9 richting Alkmaar staat 10 kilometer... tussen Knoopend Rotterpolderplein en Aken Sloot. En omdat de eitunnel is afgesloten is het ook erg druk op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Sloot en knopend Koenplein... 6 kilometer. En tussen Westport en knooppunt Watergasmeer, daar rijdt het langzaam over 16 kilometer. Op de A27 Utrecht naar Breda, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoijpolder. we staan inmiddels om 9 kilometer, maar in knooppunt Hoijpolder is de rechter reis ook afgesloten. En het is opvallend druk op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat er dus de knooppunt ten Grijsoort en Ewijk 11 kilometer. Uh.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 Vier bendeleden van De Blads worden twee jaar gevolgd. Die shit wat ik nu heb, ik zie dat niet als leven. Dit is gewoon overleven. Hoeveel kans hebben zij om te slagen in de samenleving? Ik moet mij wel aan mijn afspraken houden. Maar wie houdt zich aan hun afspraken dan? Wie gaat dat doen? Vanavond bij de EO in Holland op, de documentaire Lost Boys. Kwart voor elf, Nederland 2. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een gangen diner. Of het casino. Of ik ga shoppen. Meer dan een ferry. Dit is mijn PO. PO Ferries. Via Rotterdam naar Hull Of van Calais naar Dover. Al vanaf 46 euro per auto. Kijk snel op. Ik vaar naar 1 over half 6. We hadden een schitterend slot van de etappe Gio Lippens. En dan, uh, als die kruiddampen zijn opgetrokken, zijn we natuurlijk benieuwd... Uh, Nederlanders, we hebben ten dam nog gehoord. Zijn er nog andere Nederlanders? Ja, ten dam dus, 18e uh, op 2 uh, minuten en 10 seconden van Samuel Sanchez. En de enige Nederlander die daarna is binnengekomen, tot nu toe, is Rob Ruig... op de 35e plek, de Limburger. De man uit uh, Valkenburg op 6 minuten en 12 seconden van uh, Sanchez. Hij heeft... De dus niet echt kunnen aansluiten bij de toppers in de klim. En ja, god, aan de andere kant, je kunt het zeggen dat het een tegenvaller is. Aan de andere kant denk je, het is de eerste tour van Rob Ruig Hij moet hier gewoon het vak echt gaan leren. En dit zal ongetwijfeld weer een harde leerschool zijn geweest voor Rob Ruig We kregen zojuist ook Andreas Kleuden over de streep. De man die dus gevallen was, de kopman van Radio Shack Hij kwam op 8 minuten en 25 over de streep. Dat zal hem behoorlijk pijn doen, even los van die blessure... De klassement, Thomas Verclaire. Ik kijk weer eventjes uit mijn raam om te kijken of er misschien andere Nederlanders aankomen. Maar ik zie ze nog niet. Thomas Verclaire gewoon in het geel. Dat doet hij uitstekend. Frank Slek inmiddels genadigd. Hij is dichterbij gekomen op 1 minuut en 49 seconden van Verclaire. Dan Cadel Evans op de derde plek op 2 0 -6. Dan Andy Slek, Ivan Basso, Koenigo, Contador, Sanchez. Samuel Sanchez doet goede zaken. Danielson en Roach. Ja, Geesink die zakt natuurlijk heel ver. Weg Hogeland is ook zijn bolletjestrui kwijt. Want Samuel Sanchez is de nieuwe drager van de bolletjestrui. Dus, laat het maar heel simpel concluderen. Geen goede dag voor de Nederlanders. Aard Vierhouten, laten we eerst eens ons even op de kop van het klassement. En wat we allemaal gezien hebben op die, op die uh, toch fascinerende slotklin. We moesten er zoals vaak wel even op wachten. Maar het dunde uit, het dunde uit. En uh, het was op een gegeven moment wel duidelijk. De slekjes waren degenen die durfden. Ja, het, het initiatief van, van de hele dag op kop rijden en meedoen... en toch de aanval kiezen. Omste beurt, we als een tweeling hoort te doen. Netjes elkaar aflossend. Maar toch wel duidelijk te zien dat bij Frank echt wel wat meer power in zit... dan bij Andy tot ja, op dit want moment. daar hebben we het eerder ja. over gehad. Frank maakt het hele seizoen al een iets betere indruk. Uh, nou ja, dan gaat hij uiteindelijk. Moeten we even niet uit het oog verliezen... dat daarvoor ook twee fantastische mensen reden... die die hele slotklim stand hebben gehouden. Um, en waarbij Samuel Samenbanschans natuurlijk ook een bekende, hele goede renner is. Maar ook die Belgische jongen die erachter zit, die altijd in het knechtenwerk heeft gezeten... liet vandaag zien heel wat te kunnen. Jelle van Endert, de jongen van de Omega Pharma Lotto... die eigenlijk altijd klaar staat voor Gilbert in het voorjaar... In de, in de wedstrijden voor Van der Broeke als het in de toeren aan toe gaat. Hij heeft al menige, menige dingen opgeknapt in de finales van de, van de wedstrijden... en de etappes de afgelopen week. En hij doet vandaag ook gewoon weer mee. En dat is wel heel erg knap wat hij laat zien. Dat hij uh, geklopt werd door Sanchez, dat, uh, ja, dat voelde je al een beetje aankomen... om met uh, de Olympische kampioen naar de streep te rijden op de klim in de Pyreneeën waar ongeveer uh, 6.000 Basken staan uh, in, ja. in, staan te schreeuwen, Spanjaarden. ja, dan, dan ben je geklopt, maar het is een geweldige prestatie. Als wij kijken naar toch even... iedereen had hem toch nog wel verwacht vandaag, Contador. Het is natuurlijk een beperkt verliesje op een aantal mensen. Maar het feit dat het een verliesje is... en je mag nooit te vroeg conclusies trekken... want Parijs en zo is nog wel zo. Maar toch, mogen wij een conclusie trekken... Naar, als wij gekeken hebben naar de Contador die wij vandaag gezien hebben? Je zag uh, tijdens de klim dat hij toch constant het wiel van Andy Slek viseerde... en zich daar uh, eigenlijk uh, op, uh, op focuste. Maar Wat je ook zag is dat een kilometer of zeven voor de top... dat hij nou, achter in het groepje zat, met de mond wijd open, zweten op zijn gezicht. Eigenlijk een contador zoals we hem niet kennen. En dat, dat was toch eigenlijk al wel een beetje bepalend. Zo van ja, Die gaat niet meer aanvallen, die gaat proberen te beperken. En dat, dat, dat, dat hij nog moet lossen aan het eind... Het is maar een heel klein beetje. Het is maar een handjevol seconde. Maar normaal pakt hij die seconde op zo'n aankomst en is die weg. En dus dat is toch een, het is het tegenovergestelde wat we zien. Dus hij pakt ze niet, hij verliest ze. En dat, dat is toch wel wat groter dan ja. dat wij denken. Hoor, die Daar in, waar impact. hij echt ja. zou moeten winnen hè, in ja. dit soort ritten. Kedel ja. um, uh, Evans, kunnen we daarvan zeggen, die deed precies wat we eigenlijk tot hem verwachten? Ja, die probeerde met Baso nog een medestander een beetje te vinden. Kop over kop. Toch uh, Schade beperkt op, uh, op Frank Sleck. We weten ook dat, uh, dat de Frank uh, nog zeker een uh, 50 seconden tot een minuut meer nodig heeft dan voorsprong dan dat hij nu heeft op, op Cadel. Met de tijdrit aan, in, het, in het vizier, 42 kilometer, gaat hij absoluut veel tijd verliezen op, op een Evans. En, uh, ja, daar, daar weet hij ook. Dus hij is begonnen met zijn inhaalrace vandaag en heeft de eerste secondes binnen. Uh, even nog naar die uh, uh, Basso uh, dan. Uh, want uh, ja, we zijn het al een beetje van de week. Hè. Zou kunnen, zou kunnen. Wist het eigenlijk niet. Die reed toch ook wel sterk mee hè, vandaag? Ja, hij zag hem overleggen met Sylvester Smit. Uh, kilometer of vijf te gaan. Het tempo viel helemaal stil. En het tempo van uh, Roland, die voor, voor, voor Claire nog op kop reed... probeerde nog een beetje tempo erin te houden. Dat was niet hoog genoeg naar zijn zin. En zet dan zijn, zijn, zijn, zijn luxe knecht eigenlijk op kop. Om, om, om het tempo omhoog te houden. Dan, vanaf daar blijft de afstand tot de koplopers dus ook blijft constant een minuut. Ja, en dan... dan uh... Dat is, toch, dat is toch initiatief durven nemen. Ja. En dat doe je alleen als je je goed voelt. Dus Basso die begint ze toch gewoon uh, goed in. Ja, Eén naam in het klassement hebben we nog niet doorgenomen. Is dus die man van de gele trui gaan wij zo ongetwijfeld even over praten. Onze uh, Fransose vriend. Want eerst gaan wij eventjes uh, naar de finish. Want uh, de beste Nederlander vandaag was Laurens de Dam. Maar een andere man die heel lang heel goed meeging was Rob Ruig, De man die toch ook zich thuis voelt uh, in de bergen zou je kunnen zeggen. Na afloop uh, van deze monsterrit mag ik wel zeggen. Praat Rob me. Met Vlado Veljanovski. Hoe kijk je terug op, de, op je eerste, echte, serieuze, grote Tour de france etappe? Bergrit. Uh, mooie etappe. Maar uh, ja, na die eerste klem uh, moest, uh, moest ik mezelf terug laten zakken naar die auto. En uh, uh, dat zijn krachten die mis op het laatst. Maar uh, dat wordt binnen het huis uh, afgehandeld. Laat ik het zo zeggen. Maar je ging lang mee met de grote jongens. Hoe voelt dat? Hoe was dat? Um, ja, goed. Alleen niet goed genoeg. Ik had er gewoon bij moeten zitten. Dus uh, ik ben niet, uh, niet helemaal tevreden. Ja. Heb je ook jezelf getest vandaag? Um, ik kan iedere dag tijdens dus uit mezelf. Dus, uh, ja, testen. Gewoon uh, rijden, denk ik. Ja. Volle bak. Niet meer, niet minder. Ja. Hoeveel nee. beter kan je nog? Um, ja, ik probeer het vast te houden en uh, ja, ik weet niet hoeveel ik word, ik weet niet hoeveel tijd ik verlies, dus uh, ik ga het vanavond even bekijken en dan uh, morgen weer een nieuwe dag. Nee, maar het gevoel is goed? Ja, op zich wel. Alleen had uh, ja, ik mijn karretje aan moeten haken bij iemand en nu rijd je die hele klem bijna alleen de laatste, dus uh, ah, dat zijn wel uh, dat zijn die kleine puntjes, uh, die kosten kracht. Rob Ruig, zoals we hem ook wel kennen, goed gereden en toch nooit helemaal tevreden. Komen we zo ook even verder over te praten uit Vierde. We gaan eerst even terug naar de finish, giolippens Want, ja, bijvoorbeeld, uh, Geesink bijvoorbeeld, de bollentrui Johnny Hoogland... hebben we die al aan de finish gezien? Nou, die zijn bijvoorbeeld nog niet over de finish gekomen. Even kijken, wat krijgen we nu? Robert Geesink komt nu over de finish trouwens, net in het uh, gezelschap van twee mannen uit zijn ploeg. Ik probeer te kijken, Nierman zit daar in ieder geval bij... En ik geloof dat ja, Baredo is het die daar voorbij komt. 17 minuten en ongeveer 45 seconden achterstand voor uh, Robert Geesink. Dus duikelt hij heel hard weg uit dat uh, klassement. Samen met uh, Luz Leon Sanchez natuurlijk. Hè, want die stond ook nog gewoon even tweede in het uh, klassement uh, tot vandaag. Maar uh, die kwam vlak voor Robert Geesink uh, over de streep met een heel klein voorsprongetje op Geesink. We zien hem hier nog een keer in herhaling over de streep komen. Geesink, ja, teleurgestelde kop natuurlijk. Wat wil je ook anders? Hij dus raakt zijn witte trui in elk geval kwijt. Dat doet hij niet aan Rijn Taramé. Zoals we dat uh, halverwege de klim nog dachten, omdat Taramé toen nog goed in die uh, achtervolgende groep zat. Maar aan Arnaud Jeanesson. Dat is die Fransman die in ieder geval uh, in het uh, eerste gedeelte van de groep nog zat. En die de witte trui overpakt met 1,37 voorsprong op Rijn Taramee. Geestinkt heeft omgedraaid. En Dendert meteen naar beneden gooit eventjes een flesje water. Een beetje achterloos over de balustrade. Ik denk niet dat er iemand is die met hem uh, kan praten. Want uh, hij uh, duikt dus meteen naar beneden. Het is jammer voor de mannen die hier aan de finish staan om te wachten op hem. Maar met hem kunnen ze niet praten. Gelukkig bleef Laurens Tendam, Dam, de beste Nederlander, wel even staan. Zodat Steven de Alenboud met hem kon praten. Laurens, het, het verhaal van vandaag ligt op de Tourmalet. Waar je in eerste instantie voor Robert Geesink krijgt. Um, op welk moment heb jij door dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan? Nou, ik vrij snel. Want ik reed hem naar voren en toen hoorde ik in mijn wiel... Uh, lauw Lau. Nou, dat is geen goed teken natuurlijk. Maar uh, tsk, ja, toen een paar kilometer verder... toen uh, zag ik dat hij niet meer in mijn wiel zat. Toen uh, liet ik me terugzakken. Maar toen hoorde ik hem al in het oortje zeggen... Adrie, het gaat niet. En toen uh, zei hij tegen mij... Uh, Sorry, lauw, rij maar door. Het gaat echt niet. En uh, toen ben ik weer naar voren gereden bij Louis Leon... Maar op een gegeven moment zag ik die ook niet meer. En zij aardigde dat het gelos was. En toen, uh, ja, toen hadden we natuurlijk niemand meer in het klassement om voor te rijden. Dus toen ben ik aan gaan vallen. En toen, uh, ja, toen heb ik denk ik nogal een redelijk mooie koers gereden. Alleen uh, Van endert en Sanchez waren net te sterk. Ja, dan is het de knoppen omschakelen. En dan blijkt vandaag uh, dat jij vrij sterk bent inderdaad. Ja, ik ben het hele jaar uh, haal ik al best goed niveau. En ik ben blij dat ik dat nu nog heb. Ja. Betekent, ik zeg de knop omschakelen, hoe moeilijk is dat dan tijdens de koers in 1, 2, 3 te doen? Ja. Poh, ja, je bent gewoon zo gefocust en ook met jezelf bezig, dat je op een gegeven moment gewoon... Uh, ja, dan, dan, dan ben je gewoon ook zelf aan het afzien en dan denk je eigenlijk niet meer aan, uh, aan Robert. Ja, je, je rijdt vooraan op de tourmalet. je weet dat er nog twee, drie man voor rijden. je bent geconcentreerd in die afdaling, dus je bent... Gewoon met je eigen, eigen ding bezig. Ik ben nog langs die bocht gekomen waar ik twee jaar terug uh, uh, flikke schuiven maakte. Toen ik die voorbij was, toen, uh, ja, toen had ik wel een soort déjà vu. Maar uh, ik, uh, ik denk dat ik een mooie afdaling gereden heb. Want we reden uh, een minuut weg bij het peloton. Die twee waren net sterk. Ik, uh, Joubert kwam erbij en op een gegeven moment uh, liet Joubert het gat. En kon ik het niet meer dicht op die twee. Maar. Ja, ik kom denk ik op twee minuten binnen. Dus uh, ja, ze waren toch twee minuten sneller uh, de laatste 13 kilometer. Gezek is nu klaar voor het klassement. Eén um, op één kun je dan zeggen, dat biedt voor jou kansen, de rest van de Tour? Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Maar ja, om ze te grijpen, dat is natuurlijk niet, uh, niet zo 1, 2, 3 uh, gezegd. Iedereen wil een rit winnen, maar... Uh, ja, ik was, vandaag, uh, ik was vandaag goed. Ik hoop dat morgen, ja, morgen is het toch niet echt mijn rit. Want uh, dan is het nog heel lang vlak na de meet. Misschien uh, dat ik overmorgen mee zit. Maar ja, er zijn ook nog een zootje Alpenritten. Ja. Een zootje? <laughs> ja, ik weet niet eens hoeveel. Ik kijk het dag per dag. Maar uh, ja, die Alpenritten ga ik proberen. Uh, ja, ga ik ook gewoon proberen een keer mee te zitten. Je zit er, moet ik zeggen, fris en vrijdag bij met een, met een glimlach. Is het toch ook een gevoel van teleurstelling vanwege het verliezen van Geesink als uh, kopman voor het klassement? Ja, dat is natuurlijk wel... Uh, wel een enorme teleurstelling, dat je, dat je, maar vooral van voor hem zelf ook, maar ook voor mij. Ja, kijk, ik ben hier naartoe gegaan om, uh, om Robert uh, naar een goed klassement te rijden. En uh, ja, dat, dat, dat doel is nu weg, maar wat je zegt, het biedt kansen voor jezelf. Maar ja, ik denk dat we vanavond aan tafel, uh, ja, dan gaan we gewoon net zoveel lachen. Maar uh, ja, uh, tuurlijk zullen Robert wel een beetje moeten oppeppen. Laurence Tendam zei dat dus in Frankrijk na de finish. Eh, we goochelen wat met de nieuwstijden. Dat kan gewoon even niet anders. We moesten het nieuws van vijf uur uitstellen... en u heeft nog recht op het nieuwsblok van half zes. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor... of veel onderweg met naar relaties... bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer... graag overal bereikbaar wilt zijn. Start smart business. Nu, 12 maanden 50% korting op een tweejarige ondernemersbundel web. Bellen en internetten uit één abonnement. Ook met de Nokia E6 smartphone. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo Renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Ook vandaag feliciteren we weer mensen met hun nieuwe baan. Zoals Jorin Jansen, die net is begonnen bij g -tronics. Henk Keizer, die aan de slag gaat bij DPA Supply Chain. En Leon van Giesen, die vanaf september een nieuwe uitdaging aangaat. Namens de Toyota Auris, veel geluk bij jullie nieuwe job. Nieuwe baan? Mooi moment. De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl.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 NAVO-secretaris-generaal Rasmussen heeft Nederland gevraagd... mee te doen aan bombardementen op militaire doelen in Libië. Tegen premier Rutte zei hij dat de NAVO-partners hun straaljagers in Libië... zo flexibel mogelijk moeten inzetten. Rutte zei dat Nederland niet tegen de bombardementen is... maar er nu niet aan meedoet. Vanaf morgenavond brandt op de autosnelwegen in Vlaanderen veel minder licht. Van meer dan de helft van de ruim 1700 kilometer snelweg gaan de lantaarns voortaan uit. Op andere delen van het Vlaamse wegennet gaat de verlichting alleen nog aan als het nodig is vanwege de drukte of de veiligheid. De autoriteiten willen met het uitschakelen van een groot deel ervan geld besparen en het milieu ontzien. En net als gisteren houdt het slechte weer in Nederland in zijn greep. Vanwege de regen en de harde wind zijn in het hele land evenementen afgelast. Zoals de zomermarkt in Orvelte, de folkloristische dag in Middelburg... en de eerste dag van een luchtballonfestival in Eindhoven. En in Den Haag zijn bij een tramhalte twee voetgangers gewond geraakt... door een afgebroken tak. Eén van hen is zwaar gewond. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, u hoorde het net al, er staat heel erg veel wind. Vooral langs de westkust, windkracht 7 tot 8. En er zijn ook windstoten tot zo'n 100 km per uur. Land in waait het ietsjes minder hard, want ook daar komen nog steeds windstoten tot zo'n 80 km per uur voor. Nou, vannacht neemt de wind langzaam af naar matig. En het wordt ook wel wat droger, want op dit moment regent het ook nog behoorlijk, ook in de westelijke provincies. Van het westen uit wordt er vannacht de stroog. Het koelt af naar zo'n 13 graden, is nog steeds wel veel bewolking. Maar morgen overdag klaart het vanuit het westen ook steeds meer op. Komt de er zon erbij, behalve in het noordoosten. Want ook daar is er nog steeds bewolkt en is er kans op een bui. Wel wordt het een stukje warmer dan vandaag, zo'n 20 graden. En in het weekend, ja, zaterdag begint nog mooi. Maar ook zaterdagavond kunt u weer buien verwachten en zondag overdag ook.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 U bent weer terug bij Radio Tour. Het is 12 uh, minuten voor zes. We gaan weer naar de finish, Gio Lippens. Want uh, weliswaar uh, is Sanchez al aan het douchen. Maar bij zo'n bergrit komen ze op allerlei verschillende tijden binnen. Is bijvoorbeeld Johnny Hoogeland binnen? Jazeker, Johnny Hogeland is zojuist binnengekomen. In het gezelschap van een aantal collega's. Daar kwam hij over de streep. En nou, hij perste er nog. Nou, een sprintje was het nou niet echt. Maar hij kwam wel even los van zijn, zijn lotgenoten. Die daar op achterstand reden. Dus kwam Johnny Hogeland op 24 minuten en 26 seconden van de winnaar. Kwam hij over de streep. En hij weet in ieder geval dat hij nu rustig kan gaan douchen. Dat hij... ...ruim binnen de tijd binnen is, want de maximale tijdlimiet is 43 minuten en 21 seconden. Dus is hij keurig op tijd binnen. Nikki Terfstraat trouwens zat in dezelfde groep als Robert Geesink. 17 minuten en 44 seconden, die hadden we even over het hoofd gezien. Adi Engels op 19 minuten en 4 seconden. Dus ook nog voor Johnny Hogeland. En ik heb even naar het klassement gekeken. Daar is Geesink nu gekukeld, geduikeld naar de 39ste plek in het algemeen klassement... ...op 20 minuten en 55 seconden... Van Thomas Veuclair. Laurens Dam staat zelfs boven hem. Die staat op 16 minuten en 1 seconde. En ook Rob Ruig, die nu de beste Nederlander is in het Algemeen Klassement. op de 28e plek. op 11 minuten en 6 seconden van Thomas Veuclair. Dat allemaal dus niet te uh, best voor uh, Rabobank. voor de ploeg van Robert Geesink. Want ze weten dus dat hun klassementshoop. nu uit de top van het klassement weggeduikeld is. Dat ze nu een tour moeten gaan rijden. Nou, voor de dagoverwinningen. Dat zal echt het enige zijn waarop Rabobank zich moet gaan richten. Vandaar dat Steven D'Alebout even napraat met Adrie van Houwelingen. Adrie, Erik Breuking zei gisteren vooruitkijkend op vandaag het woord D-Day. Wat is de conclusie van, van D-Day? Wat is jouw conclusie? Nou, het woord D-Day nooit in de mond genomen. Ik was wel heel benieuwd naar deze etappe, hoe ze zou, zou gaan en hoe het zou verlopen. Maar helaas is dat voor ons ja, een mineur uitgepakt. Kun je vertellen over het, dat moment op, op het Doemerle? Dat, dat Geesink ja, hoofdschuddend uh, af moet haken? Ja, goed. Uh, wat ik van hem hoor is uh, dat hij niet, uh, niet de pijn kan verdragen die je nodig hebt om uh, goed bergop te rijden. En is dan nu al te zeggen of het door die valpartij nog komt? Of? Ja, zal ongetwijfeld mee te maken uh, hebben gehad aan de teleurstellingen. En uh, uh, goed, de pijn die hij al heeft moeten leiden om sowieso in koers te blijven naar die valpartij. We hebben hem vorige week door, door een diepdal zien gaan, uh, me mentaal ook. Uh, hoe lastig was het om, om hem vandaag op de fiets te houden? Of was daar van, geen, van af, afstappen geen sprake? Nee, ja, goed. Uh, men, uh, pijn kan uh, lichamelijk en mentaal zijn. En hij heeft beide meegemaakt, denk ik, vorige week. En uh, het lichamelijke dat gaat, uh, dat gaat wel beter. Maar nogmaals, om uh, bergop bij de betere te behoren, moet je. Ja, ...op alle vlakken heel goed kunnen afzien en pijn kunnen leiden. En als het dan even, wat meer, of even alle week uh, minder gaat... Nou, ...dan uh, is dat een beetje de verklaring, denk ik, waarom of het vandaag niet gaat. Dus moeten we concluderen dat Gezing in deze Tour de Frans niet kan doen waar hij voor kwam. Zal hij de Tour uitrijden? Uh, de, daar ga ik op dit moment wel vanuit, ja. Ik bedoel, lichamelijk is hij beter was een aantal dagen geleden, dus ik ga er wel vanuit dat hij de Tour voortzet. Met ja, een ander doel? Wat voor ander doel? Nou ja, je zult in ieder geval een ander doel moeten kiezen. En doelloos rondrijden in de Tour, dat is het slechtste wat je kunt doen. En het klassement is nu duidelijk, dus we zullen met de hele ploeg zullen we andere doelen moeten stellen. En dan, dan, dan denk ik al snel aan gaan voor een, voor een dagsucces. We hebben een dagsucces en daar kan een tweede bij komen, waarom niet? Nou ja, Laurens van Dam ging vandaag nog even in aanval. Was die knop zo snel omgeschakeld? Ja, maar renners, wielrenner is een uh, individuele teamsport, zeg ik wel eens. En uh, uh, bedoel, we moeten niet allemaal uh, bij de pakken neerzetten omdat het onze kopman of kopmanen vandaag uh, niet, toe, niet goed afgaat. En uh, ja, goed, Laurens heeft dat goed gedaan en die heeft uh, zeer knap gereden. En zo hadden we er uh, meer willen zien vandaag. Laurens was op zijn niveau, een aantal anderen niet. Wat Mollema moet ook lossen? Ja goed, Bauke heeft het ook uh, moeilijk al een uh, paar dagen lichamelijk niet helemaal fit. Maar ook uh, van hem uh, verwachten wij meer. Hè? Of hadden we meer verwacht toen we naar de Tour kwamen. Ben je teleurgesteld? Ja, ik kan, kan moeilijk zeggen dat ik uh, heel blij ben natuurlijk. Uh, dat is een teleurstelling, want uh, we zijn voor beter hierheen gekomen. Dus ja, want ook vooral omdat het hele team op Robert Geesink gericht was. Heb je het idee dat je, dat je nou nog veel moet doen deze dagen... om uh, ja, dat een beetje weer in het gareel te krijgen... Dat, dat die andere doelen nageleefd gaan worden? Nou, ik, ik ga er wel vanuit dat we die ploeg weer op de rails krijgen. En uh, we hebben eerder deze ronde getoond dat we veerkracht uh, hadden binnen de ploeg. En uh, morgen is weer een andere dag. En ik verwacht niet gelijk met, met Geesink morgen, of met uh, Luis Leon. Maar... Uh, we hebben goede elementen in de ploeg nog en eh, die gaan morgen in de aanval. Die gaan morgen in de aanval, klinkt eh, strijdvaardig, Aard Vierhouten. Het is een keurig verhaal eh, van die heer Van Houwelingen. Eh, maar hij doet een beetje laconiek over een ploeg die vandaag totaal door het ijs gezakt is. Hè? Want oh, een andere conclusie rest eigenlijk niet na vandaag. Ja, eh, ik denk... Eh... Ik weet, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken. Nee, je... Het is een wak waar ze eigenlijk met z'n allen gereden zijn. Niet alleen één. Want de uh, terechte conclusie van Adrie ook is dat het is niet alleen Robert vandaag... het is ook Beredo, het is ook Mollema, het is ook Louis, Leon Sanchez. Um, als Robert wel in de eerste groep had gereden, had niemand daar gezeten dus. Op, je, op, op, op één man ja. na Laurens de Dam. Ja. En dat, dat kan niet van een ploeg die, die alles op één kopman heeft staan. En Als de kopman afvalt, dat wil niet zeggen dat de jongens die hem moeten ondersteunen... in dit Traject en dan deze bergen, want daar zijn ze op geselecteerd, dat die dan ook afvallen. Dus uh, ja, Laurens is de enige die overeind blijft. En het wordt ook dus, want je kan natuurlijk mooi op papier zeggen: ja, we hebben andere kansen en morgen gaan we weer in de aanval. Dat klinkt, maar het wordt dus wel een hele lastige toer. Want los van wat jij zegt, dat je de tactiek moet omgooien, blijken vrijwel alle mensen, en dat zei Van Houdingen zelf overigens ook, op den Dan eigenlijk niet aan hun niveau te komen. Nee, kijk, we moeten één ding niet vergeten. We hebben nu een aantal etappes achter de rug. Uh, negen etappes lang uh, door de wind, door de regen. Degene die daar de werk heeft opgeknapt... inderdaad, de kopman geholpen heeft en uit de wind heeft gehouden. Dat zijn een flinke aantal personen. Die hebben regenjasjes gehaald, bidonnen gehaald... eten en drinken halen, gaten dichtrijden, rijden... Uh, altijd een meter uit de kant rijden, zodat Robert niet in de wind rijdt. Dat hebben zij negen dagen gedaan. En dan kun je nou niet van de jongens verlangen... dat ze nu eventjes omschakelen en ook weer... aan de kop van de wedstrijd gaan rijden. Dus... Zo werkt het niet. Zo simpel is het niet opgelost. De pijnlijke conclusie is sowieso na de eerste echte klassementsdag... om het maar zo te zeggen, doen we als Nederlanders in het klassement... Uh, gewoon eigenlijk niet mee. Hè? Nee, nee, het, het gevoel van, uh, van vorig jaar gaan we niet terugkrijgen. Dat is over en uit. We hebben mooie dagen gehad. We hebben bijna geen ontsnapping gehad waar geen Nederlander in zat uh, tot nu toe. Dus wat dat betreft... Vind ik de Tour al uh, spannend, geweldig. Uh, er gebeurt echt van allerlei gekkigheid. Alleen oranje boven in de top 10, uh, gele trui, klassement... Dat zien we niet. Nee, neemt niet weg dat we naar fantastische etappen hebben gekeken. Ook al konden onze landgenoten daar nou dan geen in spelen. En ik zei het in onze vorige samenspraak. We hebben één man nog die doorgenomen. En die staat overigens bovenaan in het algemeen met, met 1 minuut 49 voorsprong. Dat is die uh, Veuclair. We wisten dat hij kon vechten. We wisten dat hij lang mee zou gaan. Uh, maar hij ging heel lang mee. Ja, hij ging zeker heel lang mee. En nou, hij vergalopeerde zich een klein beetje. Je kunt het niet jeugdig moeten noemen, maar om toch te proberen met die echte mannen mee te gaan... op het moment dat ze gaan demereren en rijden. Ja, schakel dan even iets eerder een tandje terug... en dan gaan met je ploegmaat verder, die een mooi tempo voor hem had. En uiteindelijk snapte hij dat ook... en dan haakte hij snel weer aan bij zijn eigen hij zei, Roland, zijn ploegmaat... om toch schade te beperken. En ik denk dat dat zijn enige opdracht is. En zo kan hij morgen ook nog een keer in het geel rijden... en overmorgen ook nog een keer, dus... En dan ja, moet het ook wel over zijn. Dan moet het over zijn, dus in de Alpen moet hij moet er wel afgaan. Want na de rit van morgen, waar we straks uitgebreid gaan kijken... dat is echt een rit, zeker gezien het profiel van het slot... waarin hij gewoon goed gaat standhouden. Ja, de berg midden in de route. Een um, korte etappe, dus lange klim. Maar wel een klim die dus mogelijkheden biedt voor, voor jongens zoals Laurens Dam, die een flink achterstand hebben. En daardoor uh, kunnen ontsnappen en aan de finish kunnen rijden. Dus morgen, ja, de ontsnappingspoging van morgen die gaat uh, wel een redelijke kans van slagen hebben. We gaan daar straks uitgebreid nog verder over praten. We gaan nu even ruimte maken voor het nieuwsblok van 6 uur. We zijn daarna uiteraard bij u terug met reacties uit Frankrijk... het toeroverzicht en de slotanalyse van Aard Vierhouten... en het vooruitkijken en enkele nieuwsitems. Dus na het nieuwsblok van 6 uur gaan wij verder... met een half uur Radio Tour de France. De ter wereld. Die broek was helemaal opengescheurd door het prikkeldraad. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En dan wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. Maar maandag even niet. De tweede rustdag in de Tour. Radio Tour de France komt live vanaf de Kouwberg in Valkenburg. Met terugblikken en vooruitkijken. En optredens van Roennezen en van Dick Hout. Volg de Tour de France op Nederland 1 via nos.nl en vanaf 2 uur op Radio 1. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1. De, de Tour! Het nieuws van alle kanten. Bonjour! Vous, Hollanders, z'n geek à la Pimpas. Allez, spetale, jullie Mais bon, marine vive la France quand jullie inis betalen met le gel content! Waarom? Waar u hier het logo van Maestro ziet... is gratis betalen met de pas mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette en fromage... en chose in mijn supermarché. Dat is heel goed, Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl In Nederland werken we graag hard en veel, maar het kan ook anders. In India duiken ze het geld op uit een heilige rivier. En Martin in Estland verdient als parttime-bedelaar een aardig centje bij.